NPO Radio 1 met Karl-Johan de Zwart. 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden. Zo dadelijk bespreken we de betekenis van dat instituut met Annemarieke Willemsen. Spraakmaker vanochtend is Annemarie Jorritsma. En Jozef Oebelkas is hier. Hij zat 4,5 jaar ten onrechte in de gevangenis in Marokko. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Meld Misdaad Anoniem verkoopt misdaadtips aan derden... zoals gemeenten, verzekeraars en netbeheerders. Dat bevestigt de directeur na een onderzoek van de Groene Amsterdammer. Volgens de directeur van de tiplijn is die extra inkomstenbron nodig... omdat de 1,1 miljoen euro-subsidie van het Rijk niet kostendekkend is. Verzekeraars proberen via de tips van Meld Misdaad Anoniem... fraude op te sporen. Gemeenten zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in tips over drugspanden. De anonieme tips die worden verkocht worden niet door... meld misdaad anoniem op waarheid gecontroleerd. Dat moeten de organisaties zelf doen. De Duitse politie is meer dan 60 bordelen en woningen binnengevallen. Er zijn meer dan 100 mensen opgepakt, meldt persbureau DPA. De actie is gericht tegen een bende... die vrouwen en transseksuelen uit Thailand naar Duitsland smokkelde. De slachtoffers werden uitgebuit en moesten in de prostitutie werken. Een Thaise vrouw en haar Duitse man zijn de twee hoofdverdachten. Bij de actie werden 1500 agenten ingezet... Het zou gaan om een van de grootste politieacties... tegen de georganiseerde misdaad ooit in Duitsland. Kinderen die langdurig worden blootgesteld aan magnetische velden... lopen mogelijk een hoger risico op leukemie en hersentumoren. Dat concludeert de Gezondheidsraad. Wij concluderen dat kinderleukemie, bloedkanker... bij kinderen die in de buurt wonen van een hoogspanningslijn... vaker voorkomt dan bij andere kinderen. We hebben het dan wel over uiterst kleine aantallen. Het gaat om 1 vijfduizendste procent van de kinderen... die in de buurt van zo'n elektriciteitslijn wonen. Desondanks is het volgens de raad genoeg om het advies... om huizen niet dicht bij hoogspanningslijnen te bouwen uit te breiden. In Amsterdam-Oost is een bus met Zweedse vakantiegangers van de weg geraakt... en op zijn kant terechtgekomen. Drie mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere passagiers zijn ongedeerd. Bij een huis in Nieuwegein zijn twee voorwerpen gevonden... die op handgranaten lijken. De straat is afgezet. Bij een ander huis in dezelfde straat in Nieuwegein... werden al eerder handgranaten gevonden. Dat pand was ook al eens beschoten. In het Rotterdamse verzorgingshuis Leeuwenhoek... zijn het afgelopen jaar ouderen mishandeld door personeel en medebewoners. Meldt trouw op basis van de getuigenverklaring en ondersteunende documenten. Het gaat van verbale agressie tot fysiek geweld. Ook zouden ouderen soms hun medicijnen niet hebben gekregen. Het noord brabans Museum heeft opnieuw een schilderij van Van Gogh gekocht. Het stilleven met flessen en schelp was van een particulier in het buitenland, zegt de directeur van het museum. We hoorden het in, in februari dit jaar dat het de koop zou komen op de TFAF in, in Maastricht. En we zijn onmiddellijk met de verkoper in contact getreden om te kijken of we het voor het museum zou kunnen aankopen. Het was een behoorlijk hoge het eh, begon met 3,5 miljoen. Dus het heeft even geduurd even we tot overeenstemming kwamen met de verkoper. Het museum in Den Bosch heeft er uiteindelijk 2,5 miljoen euro voor betaald. Het werk wordt nu gerestaureerd en later dit jaar tentoongesteld. Het is de derde van Gogh in drie jaar tijd die het Noord-Brabantse museum heeft gekocht. Het weer het wordt een zonnige dag, 26 tot 26 graden in het middenland. Wel kan het op het strand wat koeler zijn door een frisse zeewind. Morgen nog warmer, 25 tot 28 graden. Jolande van der Velden, Verkeersinformatie. Nog steeds een aantal files op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... door een ongeluk tussen Afrit Arkel en sliedrecht Oosten een half uur vertraging. De rechte reishok is dicht. Helemaal is nog dicht de A50 zolder richting Apeldoorn. Daar staat een vrachtwagen dwars op de snelweg tussen Hattem en Epe... zes kilometer met meer dan een uur vertraging. Ingesloten verkeer is zo goed als tussen de onge ongevalslocatie uitgehaald. Verkeer op weg naar Apeldoorn kan voorlopig beter omrijden... via Amersfoort over de A28 en de A1. Het overladen... En het herstel van de vangrail gaat nog wel enkele uren duren. In Zeeland is de N62 borstelen richting Gent, dicht bij de Westerschelde tunnel. Daar wordt een defecte vrachtwagen geborgen. Drukte richting Bollenstreek op de N207, al van aan de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom 20 minuten vertraging. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live op Tom de Toerwind.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 Zembla onderzoekt de kwaliteit van onze geneesmiddelen en hoe dit wordt bewaakt. Want steeds meer patiënten klagen over de kwaliteit van de pillen. Volgens deskundigen en apothekers zijn sommige medicijnen vervalst of ze werken niet. Zelfs kankermedicijnen worden vervalst. De Bittere Pil in Zembla. Vanavond kwart over negen, bnn Fara NPO2. NPO Radio 1. KRO-NCRW van de Zwart. Spraakmakers. <tie> Het laatste half uur van deze spraakmakers duiken we in de geschiedenis van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. En dat gaan we doen met spraakmaker van vanochtend Annemarie Jortsma, Jozef Oebelkas. Hij zat 4,5 jaar onterecht vast in een Marokkaanse gevangenis. En Annemarieke Willemsen, conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden. En naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van dat museum heeft zij een jubileum tentoonstelling samengesteld. Goedemorgen mevrouw Willemsen. Goedemorgen. Ja, begon ooit he, als het archeologisch kabinet van de Universiteit Leiden. Uh, het is nu alweer 200 jaar een uh, toonaangevende aangevend museum in Nederland en in de wereld. Jullie vieren je 200ste verjaardag. Is het uh, Rijksmuseum van Oudheden daarmee het oudste museum van Nederland? eigenlijk? Nee, nee nee. het is niet het oudste museum van Nederland, want dat is het Tijlersmuseum. Dat weten denk ik heel veel mensen wel in Haarlem. echt Het eerste wat echt als museum bedacht is. Ja. We zijn zeker een van de oudste musea. Um, het Rijksmuseum in Amsterdam uh, zelf is niet zo oud als wij, maar er zijn wel voorlopers van het Rijksmuseum geweest. Kabinet van Zeldzaamheden, kabinet van Schilderijen, dat soort dingen, die nu eigenlijk deel zijn van de collecties van het Rijksmuseum Amsterdam, die ja. zijn ook nog wel iets ouder. Maar onze collecties zijn ook nog wel iets ouder, want al sinds 1745 stonden de eerste collectie die wij hebben, het uh, kabinet van de verzamelaar Papenbroek, opgesteld in de Hortus in Leiden. Dus er was nog niet een museum voor, mm -hmm. maar die collectie was wel al publiek toegankelijk. Die spullen, vanaf die spullen waren eeuw. er al wel, ja. Um, hoe viert het museum dit jubileum trouwens? Nou, het museum viert het jubileum natuurlijk op heel veel manieren. Um, dit, de jubileumtentoonstelling is een van drie tentoonstellingen die we dit jaar hebben. We hebben net de grote tentoonstelling gehad over Nineveh, een antieke stad in het huidige Irak, en we hebben ook nog een grote tentoonstelling over Goden van Egypte in de winter die nog komt. Ja. En deze zomer hebben we een jubileumtentoonstelling die echt gaat over de geschiedenis van het museum, maar niet uh, stoffig van uh, hoe uh, hoe is het gegaan, maar echt tegen de ontwikkelingen in de ja, in Nederland ja. en in de wereld. Het ja, museum nadruk, is deel van de uh, samenleving uh, het, geweest. Het is, is echt niet stoffig hoor. Nee, het is echt. maar het museum is echt altijd deel van de samenleving geweest. Ja. En wat je in het museum kunt zien... is door de tijd heen ook heel erg veranderd. Daarnaast is er ook nog een route door de vaste opstelling. Er zijn nog 200 uh, events, heet dat tegenwoordig. Uh, ja. uh, <totstuken> en <totstuken> events, er is ook zelf, ja. bijvoorbeeld een feest voor al het oud personeel. Goed, zullen we even een rondje gaan maken in het museum? Want er is dus die speciale jubileumtentoonstelling. Verslaggever Martijn Grimius liep eerder deze week al met u. Ja. Een rondje? door die of over die tentoonstelling opbouw, ja. in oprichting... en zag dat er soms met grote voorzichtigheid te werk moet worden gegaan. Wat gebeurt er nu? Nou, ze hebben een heel groot uh, stuk beeldhouwwerk, een, uh, een grafsteen met een soort dakje erop. Uh, hebben ze op een uh, pompwagen staan en dan een beetje omhoog gepompt. En dan gaan ze um, vanaf, die zijn op precies goede hoogte, gaan ze hem vanaf die pompwagen gaan ze hem op zijn plek uh, uh, op de sokkel zetten. Denk je nog wel eens van, oh, als dat maar goed gaat met een 2000 jaar oud iets? Nee, met deze mannen nooit. Ik, uh, ik geef het met liefde en plezier in hun handen. Komt er nog een blokje hout onder, om het allemaal op de precies de goede hoogte te krijgen. Ja, dat uh, ja, doe uh, En ze blijven ook altijd rustig, dat is, uh, dat is ook fijn. Um, want dit soort dingen moet gewoon heel precies. Ik laat ze hem daarop rusten. Vind jij het spannend? Ik vind het wel bijzonder om te zien, hoe met, met, het, met name omdat het zo oud is. Ja, ja dat is, het, ja, dat is um, 2300 jaar oud, denk ik, uit mijn hoofd. Dat is de derde eeuw voor, denk ik. Nou, dan staat hij zo op zijn plek. Ja, dan staat hij uh, op zijn plekje weer waar hij uh, ja, ooit stond. En Ga je dan als conservator van deze tentoonstelling er langs op het allemaal precies goed staat? Uh, ja, maar hier, dat moet ik, nu hebben we natuurlijk precies uitgemeten waar ze kwamen. Dus uh, dat is wel goed. Maar ik loop wel overal langs om te kijken of alles klopt. Uh, of alles er is en of alles, uh, alles klopt. En, uh, maar dit, uh, dit lijkt me prima. Ja, de jubileum tentoonstelling bestaat vooral uit objecten uit de depots... Hè, die niet ja. of zelden in het museum te zien ge Klopt. zijn geweest. Dan denk ik, ja, die lagen niet voor niks in het depot. Waarom laat je die dan nu zien? Laat <laughs> dan gewoon lekker die stopstukken zien. Um, we hebben honderdduizenden stukken in de collectie. Ja. En uh, we hebben maar één museum. En uh, je hebt al uren, zo niet een dag nodig... om door het museum te lopen met wat we laten zien. En dat is ongeveer 5% van de collectie. Um, dus je moet eigenlijk voorstellen dat, we, dat er collecties zijn... van 96 prachtige... Fase, Griekse vase, gekocht van de broer van Napoleon. In 18. Nou, het zal het zijn rond 1840. Mm -hmm. En uh, daar laten we er in de opstelling denk ik, acht van zien. En dan hebben we er nu nog vier in het tentoonstelling staan. Dan staan er nog tachtig in de depot. Een ja. beetje alsof je 25 broers hebt. Eentje vind je het leukst. Eentje is ook nog wel leuk. Ja. Nu zeggen die anderen allemaal heel stom zijn. Ja, ja. Het uh, museum is in 1818 gesticht door koning Willem I. Wat was eigenlijk zijn, uh, zijn gedachte daarbij? Wat wilde hij met dat museum? Nou, hij heeft uh, het museum eigenlijk uh, gesticht of uh, het, het archeologisch kabinet, zoals het toen nog heette, uh, in beheer gegeven van de eerste hoogleraar archeologie ter wereld. Dat is Caspar Reuvens. Ja, aangesteld in 1818 aan de Universiteit Leiden. En het idee van koning Willem was natuurlijk, hij had een nieuw Koninkrijk, hè? dat dus is er dan sinds 1815. Mm -hmm. En hij wil natuurlijk dat mede opstuwen in de Vaart en Volkeren... en ook ja, een, een gezicht geven, een identiteit geven door van die nationale collecties aan te leggen. Hij kijkt dan natuurlijk naar het British Museum, naar het Louvre, dat er nog dan Museum Napoleon is nog. Ja. En uh, hij wil zoiets eigenlijk ook wel graag dat, dat, dat in Nederland wij ook hebben. hebben. Zoiets chics, ja, zoiets chics, uh, waarbij je zeg maar de cultuur gebruikt om uh, ja je je koninkrijk uh, een, een, een smoel te geven, zeg maar. En we uh, ja, concurreren in die eerste. 20, 30 jaar, ook echt met die andere grote musea voor collecties die op de markt zijn. Daar wordt ook echt actief op gejaagd, zeg maar. Dus we hebben eigen agenten in het Mediterrane gebied in Egypte, die proberen daar collecties op te sporen en te kopen. En dat gaat allemaal met geld van Willem, van de koning. Van de koning. Ja. En dat blijft ook heel erg goed mogelijk. Grote dingen kopen, veel geld. Eigenlijk tot 1830 als uh, Nederland-België uh, gescheiden wordt. En Nederland daarmee ook, het koninkrijk daarmee ook hun inkomstenbron, langs de rijkdom verliest. Want dat betaalde de Belgen minder... allemaal die spullen. Nou, de, de rijkdom komt deels uit het industriegebied in het zuiden. En dat is in het huidige België. Ja. Dus, ja. Dat in feite, dus je ziet het daarna ook minder worden. Heeft ook te maken met die directeur Caspar Reuvens. Hij is ongelooflijk actief uh, directeur. Hij weet die, die, die enorme collecties te kopen. Echt ook uit een beschavingsideaal, zeg ja. maar. Beschavingsideaal? Heel, ja, dus eigenlijk dat, dat je de, de mooie dingen uit de klassieke... Beschaving. En daar reekt hij overigens ook Indonesië bij. En ook uh, het oude Nederland. Hij gaat meteen ook zelf opgraven in Nederland als de eerste. Mm -hmm. um, maar hij weet dat echt op te bouwen tot een toonaangevende collectie. in eigenlijk, ja, hij heeft er niet zoveel tijd voor gekregen. Want hij is 1818 18 directeur geworden. En 1835 is hij heel plotseling op jonge leeftijd overleden. Ja. En je ziet meteen in het museum en in de geschiedenis van onze collecties... dat hij er dan niet meer is. Ja, er werd, in de eerste jaren werd er uh, uh, gejaagd op kunst. Hè, in concurrentie met Engeland en Frankrijk dan vooral, uh, want Willem 1 wilde dat, dat, dat dit museum Italië, in dat rijtje, Vaticaan, ja. ook in dat rijtje kwam eigenlijk. Uh, nou hoor je natuurlijk vaak dat er bijvoorbeeld uit Egypte veel spullen zijn geroofd. Is het Rijksmuseum van Oudheden vrij van roofkunst? Er is niets in het museum wat geroofd is. Er is niets wat uh, in de toenmalige wetgeving tegen de wet is gedaan. Nee, maar wat vond, uh, het is wat, wat wel zo, er veel... Nou... Uh, die wetgeving die wij nu heel normaal vinden... dus dat spullen in het land van herkomst horen te blijven... Ja. en daar niet uit mogen, is uh, UNESCO-wetgeving uit 1971. Voor die tijd was het deels wildwest. Um, er zijn al wel wat, vanaf de jaren ja, na de Tweede Wereldoorlog... zijn er al wel wat regelgeving die die, die UNESCO-wetgeving... Voorbereiden. Ja. Uh, maar eigenlijk alles wat er gebeurt in de 19e eeuw is een heel ander verhaal. Landen, Alles wordt gewoon is. Ja, gewoon, maar het is legaal verkocht. Toen, uh, en naar het de was, ook van een, toen. was een levende handel. Ja. Ja, ja. En nu is dat al lang niet meer zo. Nu kan je, we kunnen nog best ooit eens iets kopen. Maar dan moeten wij 100% kunnen aantonen dat het voor 1971 al uh, in Europa was. In een collectie was. Ja. Maar als het nou voor 1971 op, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, wat we volgens de huidige normen niet zo'n nette manier vinden verkregen is. Uh, wat is dan de afweging? Voor jullie? Als, als er op enig punt in de pedigree van een object, zo heet dat, hè, de stamboom, ja. iets zit waarvan je zegt uh, totaal mis, dan mm -hmm. ga je daar natuurlijk niet voor. Nee. Dat is ook heel simpel, want uh, het, gaat, het gaat hier om overheids- en geld... en fondsengeld, dus, allemaal, dus uh, je bent, eigenlijk zitten wij vaak aan de andere kant. Wij zijn, het Rijkveen van Oud is vaak degene die naar Schiphol wordt geroepen... als er uh, gesmokkelkunst wordt onders uh, onderschept... Ja. om iets te zeggen over waar het vandaan kan zijn gekomen. Dan ga je de geschiedenis achterhalen tot achter de komma. kan ik me voorstellen. Nou ja, soms kunnen we aan het type object en zelfs aan het zand wat ja. eraan zit... kunnen we zeggen dat het recent is opgegraven in, in Turkije of ja, zo. Ja. En dan mag het hier dan helemaal dan mag niet het binnenkomen. Niet. Nee, dan het nog niet zo heel lang geleden... Was er die discussie hè, over het uh, tentoonstellen van menselijke resten in, in jullie museum? En dat was vooral naar aanleiding van een mummie, van een jongetje dat ja. in het museum lag. Dat jongetje is toen weggehaald. Uh, nou, het is niet weggehaald. Uh, het is in de nieuwe opstelling niet meer opgenomen. Ja. Er zijn natuurlijk nog wel dertig mummies te zien. Dus het is niet zo dat we helemaal... Nee. En er zijn uh, helemaal da dat niet meer doen. En er zijn ook bijvoorbeeld in de Nederlandse afdeling... gewoon skeletten te zien. Ja. Um, omdat wij het als archeoloog ook heel belangrijk deel... van het verhaal van het verleden vinden. Het verleden gaat niet over alleen maar spulletjes... alleen maar potten en pannen. En, uh, maar het gaat ook echt over mensen. En uh, in de archeologie zijn menselijke rest sowieso heel belangrijk als studieobject. Uh, Daarvoor leren we heel veel over hoe mensen leefden, hoe ja. gezond of ziek ze waren, um, sommige dingen waar ze fa of ze familie waren en hoe ze met die familie omgaan. Hè? Recent dat uh, dat grote graf, wat recent is gevonden in Tilmeidel. Uh, Tilmeidel, wat nu bij ons te zien is. Dus we zijn niet heel. Um, ja, het is niet iets wat we helemaal niet doen, maar we gaan wel graag die discussie aan. Ja, uh, waar waar, waar bij... staat u zelf in die discussie dan? Want dat jongetje is dus niet teruggekeerd. Maar dat is natuurlijk ook misschien uh, gewoon een mooi moment geweest... Om, uh, om toe te geven aan die druk van buitenaf. Het uh, heeft niks met druk van buiten af te maken. Dit ja. heeft te maken met intern zelfs uh, ook, ook andere visies op dit, uh, op dit uh, probleem. Ja. Um, zelfs binnen de afdeling Egypte zijn mensen daar ook, hebben mensen daar andere ideeën over. Oh, dat wel. Er Wat is wel discussie ik zelf heel ook. belangrijk vind, is denk ik, ik zou denk ik er meestal voor kiezen om resten wel te laten zien. maar mensen de mogelijkheid te geven om wel of niet dat te zien. Hè, dus om ze eventueel ja, ja. een beetje af te schermen. Ik vind dat belangrijker ook dat mensen die discussie dan aangaan. dan om het weg te houden en die discussie ook uit de weg te gaan. Ja. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat mensen zich realiseren... dat ze praten over hun eigen gevoeligheden. En dat is ook heel prima, dat is heel oprecht. Uh, yeah. He, dat jij het vervelend vindt om dingen te zien of te geconfronteerd worden met. Of dat jij het als voor, voorouders beschouwt. Ook al is het 30.000 jaar ja. oud. Maar uh, wat ik vervelend vind is als mensen zeggen. Ja, dat moeten jullie niet doen. Want dat zouden die mensen nooit gewild hebben toen. Nee. Nou, dat is maar ah, de vraag. Want ze we, uh, mumificeren de mee niet voor niks. Precies. Het idee de was, de was de de natuurlijk om te tonen aan de nageslacht. Ja. Ja. Voor de ja. eeuwigheid bewaard blijven. En tot in de eeuwigheid je naam genoemd worden. Ja. Dus die moet je eigenlijk wel opstellen staan, met een bordje erbij. Oh ja, precies. Die staan dus bij ook de namen. Ja, alles wat we weten staat erbij. En onze ja. mummies, de mensen zitten erin. Maar die zijn wel helemaal in de scanner geweest. Dus we weten toch van die mensen Je vaak. Je weet wat erin zit. Wat, ja, maar ook hoe, hoe of ze ziektes hadden raad. gehad. En nou, dat zij. soort dingen. Vergroeiingen. Ja. We zwaar werk hadden gedaan. Ja, Jozef, Om... voor Belkas, kijk jij graag naar menselijke resten in musea? Uhm, nou, ik kijk sowieso eigenlijk wel naar allerlei dingen in musea. Ik bedoel, ik betrap me er wel op dat ik meer zou moeten bezoeken. Maar uh, ik zou het wel willen zien. Ja, absoluut. Ik ben net in het Drents Museum geweest. Ja. En uh, daar ligt het meisje van Iden. Oh, ja. ja. uh, en dat is echt, dat is een veenlijk. En dat is, echt, dat is best wel heftig. Ja. Want dan kan je zien dat, dat het kind, het kind dat... vermoord is. Ja. Ja. Dat kan je gewoon Goofag, aan het lijkje ja. zien. Of aan het, aan het mummie. Het is ook een soort van mummie. Want in het ja, veen het is mummificeert. He. He. Dus, ja. uh, en dat zijn best wel heftige dingen. Ja. Maar dat hebben ze ook heel mooi gedaan. Zodat je, als je dat eng vindt. Dan hoef je er niet in Het is een soort van aparte ruimte. Ja. Maar ik vind ook dat je dat moet laten zien. Want het ja. gebeurde. Het is een onderdeel van geschiedenis En dat ja. is natuurlijk wat jullie doen, precies zo. Ja. Ja. Um, mevrouw Willemsen, musea moeten tegenwoordig maatschappelijk relevant zijn. Hè? Dat is uh, ja. uh, een up-to-date. Uh, het, nou, alleen... het woord events viel al. Vandaag, vind ik vind dat altijd zo. En zijn. ik denk dat ze dat ook altijd zijn geweest. Ja, en je ziet het. in de geschiedenis van, uh, van ons museum bijvoorbeeld ook heel erg... dat uh, het museum door de tijd heen verandert. En ook de ideeën over wat het te zien moet zijn... en de ideeën voor wie je het doet, ja. wie, daar, wie je daar binnen wilt hebben... zijn door de tijd heen veranderd. Zeg maar, maar De inrichting dat... van het museum zegt ook weer iets over de tijd waarin je dan zit zelf, eigenlijk, of niet de keuze voor uh, ja, wat je laat nou zien? Ja, zelfs die simpele dingen als beteksting en zo... als je die uit de jaren zeventig ziet, is echt totaal anders. Ja. En uh, we hebben natuurlijk een tijd gehad dat, dat uh, audiovisuele dingen... iets waren waar je naar moest streven. En tegenwoordig is het gewoon één van de middelen die we inzetten... om ja. uh, onze verhalen over de objecten en over het verleden naar buiten te brengen. Uh, een museum is denk ik sowieso relevant, omdat er veel mensen komen. Er komen 200.000 mensen per jaar die genieten daarvan. Dat is ook al een heel belangrijke functie. Uh, los daarvan komen er bij ons heel veel kinderen in schoolverband. Uh, of studenten ja. ook trouwens. En uh, dus is, is, is, heeft het ook een educatieve functie. En die is uh, sowieso al uh, relevant. Ja. me. Stel je, stel je loopt nu door het Museum van Oudheden. Dan wil je natuurlijk uh, dingen uit de oudheid zien. Maar wat zegt, uh, wat zegt het over onze huidige tijd? Als ik daar rondloop, wat zie ik dan? Nou ja. Om te beginnen heeft ons museum niet alleen maar oudheid... maar ook de, de archeologie van Nederland... van 300.000 jaar geleden tot, uh, de, tot met de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ook in de jubileumtentoonstelling zit een, bijvoorbeeld... een speciale zaal over ons museum in de oorlog. Uh, waar een, een, een behoorlijke tweespalt is geweest... tussen een directeur die probeert het zo... Ja, gewoon mogelijk te doen. In ieder geval, het ook gelukt is om open te blijven tot september 1944. Maar wel natuurlijk de druk ja. van een, een rare overheid... Uh, die van alles van je wil. En ook een conservator die helemaal... Uh, eerst NSB, later zelfs bij de NS... Ja. of bij de SS heeft gezeten. En um, het museum echt als een podium... voor, uh, voor ja, ja. propaganda gebruikt. En zelf, in, dat vind ik een van de raarste dingen ooit... Uh, in 1943 achter de linies in Oekraïne... heeft een opgraving heeft geleid... Ja. Um, dus wij laten eigenlijk zien dat dat museum ja, daar middenin staat. En, en nu is dat ook zo. Ik zei al, we hebben net de tentoonstelling gehad over Dinevee. Dan gaat het natuurlijk ook over uh, IS en vernietigen van Precies. erfgoed. Ja. En ook het reconstrueren van erfgoed dat al lang niet meer bestaat. Um, maar voor, daarnaast is het ook zo'n ja, zo uh, zo museum heeft spreekt je aan door allerlei dingen die mensen in het verleden tegen zijn gekomen. Hoe ze met zichzelf zijn omgaan, met de ja. medemensen. Hoe ze. ze ja, wat ze geloofden. Hoe ze met, nou ja, noem eens iets, milieuproblematiek onder zijn gegaan. Al die dingen zijn Het is zijn, een spiegel van het verleden en ook eigenlijk een spiegel van het heden. Um, is door uh, dit gesprek uw honger naar het Rijksmuseum van Oudheden nog lang niet gestild? Nou, komende zondag op maandag, nacht, dwaalt collega Martijn Giemies hier op NPO Radio 1 in nachtkijkers. Twee uur lang door het museum uh, langs allemaal bijzondere plekken. Een nacht in het Museum van Oudheden. Ja. NOS Nieuwsupdate. In Duitsland zijn vanochtend invallen gedaan... bij meer dan 60 bordelen en woningen. De actie is gericht tegen een bende vrouwen en transseksuelen uit Thailand... Uh, die naar Duitsland gesmokkeld werden. NOS-correspondent Jeroen Wollers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor een bende? Aan het hoofd van die bende staat een 59-jarige Thaise vrouw uit Siegen... die samen met haar Duitse man... Um, inderdaad heel veel uh, vrouwen en uh, omgebouwde jongens naar, uh, naar Duitsland smokkelden. Ze hadden 62 bordelen of van die massagesalons met happy ending... waar, uh, waar deze mensen werkten. Ja, en die moesten bijna alles wat ze verdienden aan deze bende afstaan. Ja. En hoe gingen die, uh, die mensen te werk, die twee... Nou, die haalden dus uh, met valse Schengen-visa uh, Schengen ja. deze vrouwen en, en deze ladyboys, zoals ze heten, naar Duitsland. Die werden hier in de prostitutie ingedwongen. Ze hadden dan een soort roulatiesysteem, waarbij ze telkens van plek naar plek moesten verhuizen om nergens echt op te kunnen vallen. Ja, daarom waren er ook in het hele land uh, invallen vandaag in een actie die de politie de grootste sinds 2005 noemde. Maar richtte zich vooral op, uh, op Noord-Rijn-Westfalen, waar de meeste invallen zijn gedaan. Ja. En zijn er ook mensen opgepakt? Ja, honderd maar liefst. Um, waaronder uh, waarschijnlijk veel van de prostituees. Uh, de politie was in eerste instantie op zoek naar 56 verdachten die uh, allemaal verdacht worden van mensenhandel en van mensen smokkel. Maar ze hebben dus veel meer mensen opgepakt in deze, in deze grote politieactie hier. Goed, daar gaan we ongetwijfeld nog veel meer over horen. Dankjewel, Jeroen Wollars, NOS-correspondent, over uh, de invallen in Duitsland vanochtend bij meer dan 60 bordelen en woningen. De Nationale Newspace. Tot slot van deze spraakmakers gaan wij de nationale nieuwskist weer spelen met Jos Teriele uit Heer Hugo Waard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, 104 punten. Ga er maar aan staan, hè? Ja, het wordt helemaal niks, hè? Nou, zeg. Kom. <laughs> Als we zo gaan beginnen. We gaan het proberen, okay, in ieder geval. Nou, dan gaan we er geen gras over laten groeien en uh, meteen van start. Oké. Okay. We hebben direct talk's op heel hoge levels. En ik geloof echt dat er veel goede dingen ja, vraag 1. Gisteren maakte president Trump bekend dat er op hoog niveau is gesproken met welk land? Uh, Noord-Korea. Noord-Korea is goed. Meer wil president Trump er niet over kwijt. Wel liet hij weten dat er op korte termijn een ontmoeting kan plaatsvinden. Vraag 2. Maar vandaag blijkt dat er al een ontmoeting heeft plaatsgevonden. De baas van welke Amerikaanse instantie ontmoette Kim Jong-un? De CIA. de CIA was dat, ja. Volgens de Washington Post heeft CIA-baas uh, baas Mike Pompeo... de Noord-Koreaanse leiders tijdens het paasweekend ontmoet in Noord-Korea. Vraag 3, luister even hiernaar. De tiplijn verkoopt misdaadtips per stuk aan derden. De kopers zijn gemeenten, verzekeraars en netbeheerders. De financiële markten, de kanselautoriteiten, is een aantal handhavende instanties. De anonieme tips worden niet door de tiplijn gecheckt. Dat moeten de organisaties zelf doen. Ja, vraag 3. Welke tiplijn verkoopt gegevens door aan onder andere gemeenten? Meld Misdaad Anoniem. Ja, de tiplijn geeft sowieso gegevens door aan de politie. Maar sinds drie jaar heeft Meld Misdaad Anoniem verschillende partnerschappen gesloten. Met 19 gemeenten, de Belastingdienst, Verzekeraars en Energieleveranciers. Vraag 4. Ook de Kamer van Koophandel blijkt persoonlijke gegevens door te verkopen aan bedrijven. Waar worden die gegevens vervolgens voor gebruikt? Uh, om uh, uh, advertenties door te geven aan die... ZZP'ers. Ik denk dat dat uh, goed Facebook gerekend gaat worden. Ja, dan. reclames. Facebook staat hier tussen haakjes. Vraag 5: We laten u een fragment horen. De vraag is heel simpel. Wie horen wij? We zijn hier nooit eerder op aangesproken. Dit is zoals het gangbaar is. Ook bij andere regionale luchthavens in het verleden. Dus we doen gewoon eigenlijk de dingen zoals we ze steeds hebben gedaan. En als dat opeens anders moet, nou, dan ben ik daar bereid om naar het gesprek over aan te gaan. Ja. Nou, ik doe een gok. Eh, ja. nee, want, eh, nee, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Want, mevrouw Kaag? M mevrouw Kaag? Nee, ja? is het nee? niet. Nee. Wa waarom uh, wijst u nou maar naar mevrouw Jorisma? Nou, nee, ik dacht dat het mevrouw Jongensma zelf was. Niet helpen, hè? Nee. dat mag niet. Nee. Het goede antwoord is Cora van Nieuwenhuizen. Tweede Kamerleden okay. hebben kritiek op de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Vraag 6: die kritiek die heeft te maken met het opstellen van de milieueffectrapportage voor welke luchthaven? Nou, dat zal Schiphol zijn. Zou het, ja. Of Schiphol kan groeien hangt af van de milieueffectenrapportage namelijk. Uh, nu blijkt uit onderzoek van de NOS dat ambtenaren van het ministerie meewerken... aan het opstellen van dat effectenrapport. We gaan naar vraag 7. Uh, dat is die vraag met de hints. We zoeken een persoon, zeg ik er even met nadruk bij. En uh, denk even goed na voordat u antwoordt, want er is geen kans op herstel mogelijk. Ja. Daar uh, gaat hij? 4. Ik was de eerste, maar ook de tweede. 3 Als handhaver had ik thuis de broek aan. 2 73 jaar was ik getrouwd met George. Oh, stop ja. Ja, ik had het toch meteen moeten zeggen, Barbara Bush. Ja, u wist het eigenlijk ja. al Kijk, je hebt in je hoofd uh, Bas Dost en zo, weet je wel. Dat ja. soort uh, uh, uh, mensen die het nieuws zijn. Ja. Nou, ik weet Bas Dost als handhaver thuis de broek aan had. Ja. <lacht> Vraag wat. Um, in ieder geval kansen? is het antwoord goed. En uh, dat betekent dat na deze eerste ronde de score op uh, zeven punten staat. Ja, dat, we kunnen een eind komen. Vijftien, hè? Ja, 15. Precies, vijftien goed okay, voor winst. proberen. Nou, we gaan er gewoon vol in. Daar komt hij. De Nationale Nieuwsquiz. Het Noord-Brabants Museum heeft weer een werk van Van Gogh gekocht. Met hoe, hoeveelst is dat? De derde. Dat is goed. Raoul Castro stapt vandaag of morgen op als president van welk land? Cuba. Dat is goed. Welke commissie wil Albanië en Macedonië bij de EU hebben? Uh, de Europese Commissie. Ja. Wie wordt de nieuwe presentatrice van Buitenhof? Oh, ja. Nee, is pas... Diana Matroos. Ja. Uh, wat gaat het Britse antidopingsbureau UCAT inzetten bij Controles? Geen idee. Honden. Oh. Welk Nederlands modemerk krijgt een doorstart? Pas. Super trash. In welk land is een massale politieactie gestart tegen mensenhandel? Uh, in Duitsland. Dat is goed. Welk bedrag eist minister Kaag terug van een organisatie in Mali? Mali? Uh, nee, pas. 1 miljoen. Duitse boeren willen een einde op het jachtverbod op welk dier? Wat? Pas. De Wolf. Langdurige blootstelling aan magnetische velden. Kan de kans op kinderleukemie verhogen? Zegt welke organisatie? Uh, voor de, voor de voor Volksgezondheid, de Raad voor de Volksgezondheid. De Gezondheidsraad is het goede antwoord, die leg ik even bij de jury. In een verpleeghuis, in welke stad zijn diverse ouderen mishandeld? In Rotterdam. Dat is goed, hoe heet de voetballer die per direct stopt als Oranje International? Bas dorst. En thuis de broek aan heeft welk castingbureau <laughs> heeft nu alle zakelijke verbanden met Job Gossgalk verbroken? Uh, Kemna. Kemna Casting. Welke Nederlandse dienst kan plannen niet uitvoeren door aanhoudende ICT-problemen? De Belastingdienst, wat moeten de asielzoekers in Alkmaar zelf schoonmaken? Ja, de wc's. <SSSSSSSS> ja, wat willen werkgevers en vakbonden verlagen? De AOW-leeftijd. <SSSSSSS> Dat is goed, in welk stadion speelt en Remon van Barneveld vanavond en morgen? Geen idee. Het goede antwoord op die vraag is Ahoy. Ahoy. Ja, ahoy. Ben ik vraag 20 nog verschuldigd? doe ik ook nog even. Dan hebben we de administratie weer helemaal op orde. Voor het eerst heeft een popartiest de prestigieuze Pulitzerprijs gewonnen. Wie is dat? Cameron Lamar. Nou, die had u goed. Ik dacht ook dat het ja. een van die vier vragen was, vraag 7. Ja. Toch jammer dat hij niet meetelt. Het waren er tien in die tweede ronde. En dat betekent dat het, uh, uh, het eindtotaal op 70 is uitgekomen. Nou, best een mooi score. Oké. Okay. je wel uh, met opgeven hoofd mee naar huis hoort. Bedankt voor uw komst naar de studio. Okay. Ik ga ook bedanken Annemarieke Willemsen van het Rijksmuseum van Oudheden. Annemarie Jorts, maar onze spraakmaker van vanochtend. Ochtend, hartelijk dank. En Jozef Oebelkas, ook bedankt voor jouw komst graag, naar de studio. Graag. Zometeen een op een met zijn kokkelman. Goedemorgen, ja, Goedemorgen. Zo, dat is enthousiast. Heel enthousiast. Zal ik dan maar bewaaien? Nou, zullen we eerst even roepen wat je gaat doen? Mr. Lelystad Airport, want over een half uurtje komt de speciale commissie... met haar oordeel of de rekensommen voor de geluidsoverlast deze keer wel kloppen. In Ra een op een. Dankjewel. Ik kijk naar Jeroen. Ja, check maar. Met de hoofdpunt van het nieuws. Radio 1. <laughs>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 Kinderen die in de buurt wonen van hoogspanningsmasten... hebben mogelijk een verhoogd risico op leukemie en tumoren in de hersenen. Die waarschuwing komt van de Gezondheidsraad. Het bestaande beleid dat er niet te dicht bij hoogspanningsleidingen moet worden gebouwd... zou moeten worden uitgebreid. In het zuiden van Duitsland hebben politie en justitie invallen gedaan bij Porsche. De autofabrikant wordt verdacht van gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's. Op verschillende plaatsen in Beieren en Baden-Württemberg werden panden doorzocht. En meld misdaad anoniem, verkoop misdaadtips aan derden, zoals gemeenten en verzekeraars. Dat bevestigt de directeur na een onderzoek van de Groene Amsterdammer. De extra inkomstenbron zou nodig zijn, omdat de subsidie van het Rijk niet kostendekkend is. Verkeersinformatie: Jolande van der Velde. Nog steeds vertraging op de Veluwe op de A50-svolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Epe is de weg dicht. Daar is vanochtend vroeg een vrachtwagen gekanteld. De opruimen en het herstel van de middenwerm gaat nog wel een tijdje duren. De vertraging is ongeveer een half uur. Verkeer op weg naar Apeldoorn kan beter omrijden via Amersfoort... over de A28 en de A1. Drukte in de boddenstreek op de N207 af aan de Rijn richting Hillegom... en ook een defecte auto in diezelfde file. Bij Hillegom 4 kilometer en een half uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Cruciale dag voor Lelystad Airport. Over een half uurtje komt er namelijk een speciale commissie met haar oordeel... of de milieueffecten voor de nieuwe grotere luchthaven in de polder nu wel kloppen. Eerder bleken de geluidsberekeningen namelijk niet te deugen... waardoor Gelderland en Overijssel mogelijk meer herrie zouden krijgen... door nieuwe aanvliegroutes dan de ambtenaren en de luchtvaartsector hadden opgeschreven. Het huiswerk moest over en dus is de vraag zometeen... kloppen de sommen nu dan wel en zo niet... Dan moet er wellicht een hele nieuwe milieueffectenrapportage komen... met mogelijk nieuw uitstel van de opening van het vliegveld. En in de ogen van sommigen dan misschien zelfs wel afstel. De grote voorvechter van de nieuwe luchthaven is Job Fakkeldij. Die is de PvdA-wethouder in Lelystad, bijna Mr. Lelystad. En laat hij nou uitgerekend, vandaag na elf jaar zijn begonnen... aan zijn laatste werkdag als wethouder... want hij wordt gedeputeerder bij de provincie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hebt u het oordeel van die commissie al gezien eigenlijk? Nee, nee, dat gaat, uh, en dat hoort ook zo, onafhankelijk. Dus we wachten dat uh, met net veel belangstelling af als uh, ieder ander. Ja, 27 minuten nog, dan weten we het. Weet u, dus, u weet ook niet of die sommen nu wel kloppen? Nee, de commissie komt uh, straks met zijn presentatie en met zijn oordeel. En het is echt een onafhankelijke commissie, dus ook dat is voor ons spannend. Ja, ik zei u, u bent al 11 jaar bezig met het project. De, de, dreigt uw hele levenswerk nu in het water te vallen? Nou, het is niet alleen mijn levenswerk. Daar hebben heel veel mensen hard aan gewerkt. En zo'n milieueffectrapportage is ontzettend belangrijk. In de geschiedenis zien we niet veel, niet vaak dat een hele milieueffectrapportage afgekeurd wordt. Wat zou kunnen is dat er ja, dingen nog nader onderzocht moeten worden. En dan ja. lopen we het risico op uitstel. Tegelijkertijd heb ik er wel veel vertrouwen in. Want ja, het is door drie verschillende uh, bureaus beoordeeld, herbeoordeeld en ja. gecontroleerd. Dus ja, ik kan ja. me niet zo erg voorstellen dat er nog heel veel gekke di dingen in zitten. Maar we gaan het zien. Is het in alle eerlijkheid niet zo dat het grote punt is... dat er inmiddels veel te veel gerotsooid is met geluidcijfers om de gewenste uitkomst te krijgen? Ja, dat weet ik niet. Um, want volgens mij is wat zo'n milieueffectrapportage moet doen... is de effecten volgens de wettelijke normen beschrijven. Ja. Ja, dan krijg je allerlei discussies over rekenen aan geluid... of niet rekenen aan geluid. Maar dat is gewoon een wet en die moet je volgen. Ja. Kijk, wat erg zou helpen is... en dat, ik vind dat we dat ook moeten doen... en in Flevoland en in Lelystad doen we dat ook... is dat je wel probeert mensen te laten ervaren... wat nou uh, het geluid overlast is. En dat we meetpunten inrichten waarin mensen ook kunnen zien... wat, wat hoor ik nou eigenlijk daadwerkelijk. Dat is eigenlijk, Rijk. Feit is wel dat het uh, vertrouwen van veel uh, belanghebbenden bij deze hele procedure niet echt groot meer is. Nee, dat is zo. Uh, en dat is jammer. Uh, want uh, volgens mij wordt er uh, door de minister en uh, door het Rijk hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Ja. Dat zie je ook terug, vind ik, als je kijkt naar de procedure. Ja. En wat mij dan weer geen vertrouwen geeft, dat er ook partijen zijn. die al voordat het rapport van de commissie is, uh, dat rapport afschieten. Terwijl zij het ook niet gezien kunnen hebben. Denk van ja, nou moet het ook niet gekker worden. Goed, we gaan erover praten. Welkom bij 1 op 1. Bent u zenuwachtig eigenlijk vandaag? Nee. Eigenlijk niet. Niet voor dit gesprek, maar voor die commissie? Nee, nee ook niet. Uh, um, um, eerlijk gezegd uh, heb ik gewoon echt veel vertrouwen... in de kwaliteit van het werk dat, uh, dat geleverd is. Uh, het is spannend, ja. Maar, maar waarop is dan niet de goede omschrijving? Waarop baseert u dat vertrouwen? Want het eerdere werk dat was geleverd, dat rammelde. Ja, en op basis daarvan hebben ze het overgedaan. En hebben ze het nog door een uh, extra bureau laten controleren. Weer een derde bureau, een globauteurtopinion laten maken. Ja. En bovendien, het rammelde, er waren twee fouten geconstateerd. Dat is niet goed en die moeten hersteld worden. Maar er waren ook heel veel dingen wel goed. Ja, maar en die, die controleren... fouten waren wel tamelijk cruciaal. Namelijk de geluidsoverlast voor de, gemeente, of voor de provincies over Rijssel en Gelderland. Zeker, dus daarom is het goed. Overigens, volgens mij ging dat in dit geval alleen die fouten waar het over gaat: over de geluidsoverlast in Overijssel. Maar dat terzijde. Belangrijk is dat op basis daarvan het ministerie gezegd heeft: dan moet het nu echt goed. Gaan we ook niet op één bureau vertrouwen? Gebruiken we nog een tweede bureau om dat te controleren? En een derde bureau om dat weer te checken? Ik kan me langs geen proces meer voorstellen dat zorgvuldiger is gelopen. Dus dat tegelijkertijd. Was er ook meteen kritiek en wantrouwen jegens die commissie die straks met de oordeel komt omdat uh, de voorzitter van die commissie weer uh, een verleden heeft met uh, mensen uit de luchtvaartsector. De directeur van die commissie getrouwd is met iemand die het, uh, bij het ministerie betrokken is. Dus um, laten we zeggen dat uh, de vertrouwen en de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van die commissie is ook meteen in twijfel getrokken. Ja, en de mensen hebben daar kennelijk ook belang bij om dat te doen. Ik geloof dat je in Nederland geen relaties meer mag hebben, geen vrienden, geen vriendinnen... en helemaal in diezelfde sector werkzaam mag zijn. Ik vind dat eerlijk gezegd wel heel erg, ja, bijna oneerlijk. Want zo'n commissie heeft standaarden, protocollen, die wordt ook gecheckt. Ja, natuurlijk, rechters hebben ook altijd wel ergens familie, zal ik maar zeggen. Ja, maar het staat natuurlijk wel in een bepaald daglicht. Namelijk dat de vorige sommen niet bleken te kloppen. En dat de NOS gisteren nog naar buiten kwam, dat bij die effecten rapportage over Schiphol... de ambtenaren met de luchtvaartsector om de tafel zitten. En samen zitten ja. te schrijven. Nee, het fantastisch alle complottheorieën. Maar waar je volgens mij naar terugkomt... Oh, dat is geen complottheorie, dat is een nieuwsfeit. Ja, maar het nieuwsfeit leidt tot een complottheorie... dat daardoor uh, de cijfers beïnvloed zouden, zouden worden... en dat daardoor er frauduleus gehandeld zou zijn. Want dat is ja. eigenlijk wat er gezegd wordt. Goed, dat vind ja. ik wel een complottheorie. En ik geloof daar niet in. Want er zitten checks en balances op al die systemen in... Um, en ik denk dat dat uitermate zorgvuldig gebeurt. Ja. Dat is ook de reden waarom ik denk... Uh, ik vind het spannend wat er van die commissie van de Merk komt. Ik weet natuurlijk echt niet van tevoren. Ja, die nee. commissie is echt onafhankelijk. Goed, um, laten we even een stap terug in de tijd zetten... en even naar de eerste milieueffectenrapportage gaan. Die was goedgekeurd, ook door de commissie Mer. Dat is dus uh, in naam in elk geval dezelfde commissie... die straks uitspraak gaat doen. En toen was er uh, een ingenieur uit de oosten van het land... Uh, en die is, is op eigen houtje is gaan narekenen... en die kwam tot hele andere resultaten. Zijn naam is Leon Adergeest en we hebben nu contact met hem. Meneer Adergeest, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ontdekte u toen u zelf aan het rekenen sloeg? Uh, ja, dat de geluidsberekeningen zoals die gepresenteerd waren... in het uh, reeds goedgekeurde mer uh, niet klopten nee, uh, te, te weinig vliegtuigen op bepaalde projecten, uh, verkeerde stuurkracht gebruikt, andere hoogtes. Ja, zo waren nog een aantal zaken. Ja, de staatssecretaris, toenmalige staatssecretaris ging door het stof. Die zei dat moet het opnieuw. Uh, we gaan opnieuw uh, richting de tekentafel en we gaan opnieuw met een calculator aan de slag. Uh, vervolgens uh, zijn verschillende bewonersgroepen ook uitgenodigd om over de schouders van die commissie mee te kijken. Om te kijken of het deze keer wel allemaal goed ging. En u haakte af, waarom? Uh, ja, dat is eigenlijk een optelsom van, uh, van een aantal zaken. Ik ben uh, uiteindelijk afgehaakt omdat uh, er werd in de bewonersdelegatie in de gesprekken met het ministerie, waar altijd sprake was geweest van 45.000 vliegbewegingen, zo staat het overal in alle communicatie, ja. werd ineens uh, opening geboden tot wel 60.000 en als je eens goed door ging rekenen tot wel 80.000 vliegbewegingen aan mogelijkheid. Dat opgeteld bij inderdaad de, ja, de bekendmaking van, van de, de enige relatie... tussen de directeur en iemand die bij ons aan tafel zat... om het ministerie te adviseren, heeft mij het toen besluit... om te zeggen van tot hier en ik stap hieruit. Ja, maar als je eruit stapt kun je ook niet meer controleren... of het deze keer wel goed gaat hè? en verlies je dan ook niet je recht van spreken? Uh, dat is gedeeltelijk waar. Uh, maar de milieueffectrapportage komt erin zagen te liggen. Is nu ook gewoon beschikbaar geworden op de, op de website... ook een tijdje geleden voordat hij naar de commissie merking. ging. Yeah. Je kan gewoon meekijken op die manier. En uh, je, je bent in ieder geval niet meer gebonden aan... Uh, het uh, alles binnen de moeten blijven. Want uh, ja. dat was wel een, een heel onbehakelijk gevoel dat je kreeg... in die uh, bewonersdelegatie die zitten in een ruimte... met uh, allemaal consultants en uh, ambtenaren. Ja. Dat het wel heel erg onder druk en uh, hush-hush moest. Uh, uh, ja, ja, want er uh, staat natuurlijk een openingsdatum... en die is al met een jaar verschoven. Dus dat er wat haast achter zit, is niet zo raar, toch? Dat is begrijpelijk. Ja, er zit haast achter omdat die openingsdatum gesteld is. Ik dus weet wel dat het nauwkeurig moet zijn en realistisch. Ja, dus u bent opgestapt, dus u weet ook niet waar die commissie zo meteen mee komt, toch? Dat weet niemand, ga ik nou, vanuit. Nee, dus u ook niet. En toch zegt u meteen in een persbericht. Uh, dat hele rapport en dat oordeel van die commissie dat deugt niet, want die hele milieueffectenrapportage moet opnieuw. Sowieso opnieuw. Dus waar die commissie ook mee komt. Hoe komt u daar in hemelsnaam bij? Ja, dat ligt wat genuanceerder. Uh, wij hebben een persbericht naar buiten gebracht... waarin wij uh, ons standpunt uh, zeggen dat we vinden dat het meer overnieuw moet. Uh, we zeggen niet dat de uitdaging van de commissie niet deugt. We zeggen alleen van wat hier gebeurd is. Het luchtruim is niet heringedeeld. Er ja. zijn uh, fouten, er zijn verouderd oude rekenmodellen gebruikt. Ja. Er worden aanpassingen gemaakt, optimalisaties gedaan. En daarvan zeggen wij want dat is zo fundamenteel ten principale anders is wat er in het milieueffect op het geschreven is... Dat het ja. ons standpunt als al is, dit moet overnieuw. Want We het de uitgangspunt deugt dus in uw ogen niet. Ik dank u zeer voor uw tijd, meneer ja. Aardegeest. Uh, u zit overigens in de Tweede Kamer... voor een andere hoorzitting over de luchtvaart. Terug naar uh, Mr. Lelystad Airport. Want zo uh, uh, wordt u daar genoemd, uh, meneer Fakkelde. Waarom eigenlijk? Geen idee, ik heb het nou. zelf verzonnen. <lacht> en ik, vind het ook niet, ik vind het eerlijk gezegd ook, ook een beetje over de top. Kijk, ja. ik heb mij gewoon in mijn rol als wethouder van Lelystad... sterk te maken en hard te maken voor, voor die luchthaven. Ja. Dat heb ik elf jaar met heel veel uh, inspanning... maar ook heel veel plezier gedaan. Ja, goed. Uh, het belang van die luchthaven is vooral om Schiphol te ontlasten... en de werkgelegenheid in de polder. Zo kan je het kort samenvatten, toch? Ja, klopt. Hebben uh, ondernemers die hebben geïnvesteerd... of investeringsplannen hebben in die luchthaven... eigenlijk nog wel vertrouwen in het hele proces? En dus ook in nu? Ja, dat wisselt. Uh, dat wisselt. Er zijn natuurlijk ondernemers zwaar teleurgesteld... omdat ze voor de tweede keer met, uh, met uitstel uh, geconfronteerd werden. Tegelijkertijd uh, hebben we veel gesprekken gevoerd met ondernemers... die ook begrip hebben voor het feit dat als er een fout in een procedure is... dat je dan als overheid niet anders kunt. Dan zeggen ja, het moet zorgvuldig. Uh, want de enige manier om draagvlak ook voor jullie werkstreek... tegen de ondernemers te realiseren is dat zo'n proces zorgvuldig gebeurd. Dus ja. hoe vervelend het ook is... Ja. we zullen met elkaar door de zure appel heen moeten bijten. Maar waarom is er niet voor zorgen? een andere volgorde gekozen? Namelijk eerst eens even de plan op tafel naar die bewoners toe. Even in kaart brengen wat dat voor die mensen betekent. En vervolgens pas definitief een fiat geven voor de bouw van die luchthaven. Nou ja, omdat op dat moment de, de procedure die gelopen werd... die liep al een heel aantal jaren. En het beeld toen was dat... Uh, de behandeling in de Kamer overal is uh, afgerond. Ja. Dat er overal groen licht was uh, gegeven. Dus... In de Kamer wel, maar in de rest van het land niet. Nou ja, maar we hebben wel een repressieve democratie, zou ik zeggen, in dit land. Zelfs alle, alle organen, de Kamer, maar ook het advies van de Raad van State. en ook zeg maar alle andere adviezen die er geweest zijn, positief zijn. hadden wij ons niet gerealiseerd dat er eh, dit probleem nog in zat. Dat is toen helder geworden. En vervolgens bleek dus dat er in die meer twee fouten waren. en dat een aantal meer opmerkingen te maken waren over de procedure. En dan kan ik goed uitleggen aan ondernemers dat het heel vervelend is. maar dat wil je als overheid betrouwbaar zijn, je ook gewoon wel eerst fout moeten stellen voor je doorgaat. Ja. Nou ja, dat snappen ze. En daar proberen ze zo goed mogelijk in mee te nemen en bij te praten. En het is natuurlijk belangrijk dat de uitspraak van, uh, van de ministerakkoord van Nieuwhuizen ook is. Dit was het dan ook wel. Als de procedure doorgelopen is, dan kan die luchthaven gewoon open. Staat in de Kamerbrief, heeft ze herhaald met mij bij Jinek. Ja. En uh, zoals Jinek zei, dat heeft iedereen ook toen gehoord. En dat geeft dan wel weer vertrouwen terug. Ja, hoeveel schadeclaims hebt u inmiddels binnen? Wij hebben er zelf nog niet zo heel veel, uh, heel veel binnen. Een paar wel? Uh, ik, denk, ik weet dat er wel een aantal bij. Uh, nee, Ik zou geen bedrag kunnen noemen. Oh. Ik weet dat er wel een aantal bij uh, de luchthaven in behandeling zijn. De luchthaven zelf lopen natuurlijk ook schade op. dan nou, nou, zeker, want ze zijn gebouwd. De, er is een heel, de, de, de runway is verbreed en verlengd. Er is een heel nieuw platform gebouwd. De terminal wordt op dit moment overeind gezet. De verkeersdoor is hoger gemaakt. Zeker. En dat, dus daar zie, daar zie je de kosten zijn gemaakt. En het duurt dus uh, nog een aantal maanden langer... minimaal misschien wel een jaar langer... voordat daar inkomsten mee genereerd kunnen worden. Ja. Dat is een afweging die de luchthaven moet maken... wat ze daarmee uh, daar doet... Ja. Um, daar zijn we niet zo heel erg mee bezig, waar we prima mee bezig zijn... is dus te zorgen dat dat proces wel gewoon op de goede manier... en alle rust, maar wel gewoon doorgaat. Uh, ja, en de vraag is of het dan ook uiteindelijk doorgaat... en of van uitstel, want er is nu een jaar uitstel... stel dat er toch iets opnieuw moet in die milieueffectenrapportage... of er dan niet verder uitstel uh, wordt opgelopen... Uh, of afstel, uh, uitstel, en dat dat uiteindelijk leidt tot afstel. Ja, alles kan. Maar als ik kijk naar hoe die procedure nu neergezet is, dan uh, zit daar voldoende tijd in om alle stappen te zetten die gezet moeten worden. Ja. Dan is er ook nog ruimte om nog een aanvullend onderzoek te doen, zo dat nodig is. Er is wel twee aanvullende onderzoeken, zonder dat het hoeft te leiden tot, uh, tot dat afstel. En nogmaals, ik heb vertrouwen in die procedure, maar over een inmiddels uh, een kwartiertje denk ik weten we meer. Ja, en stel dat het dan allemaal door kan gaan dan moet het kabinet ook nog naar Europa... want de Europese Commissie moet ook nog toestemming geven... Uh, voor het overplaatsen van die luchtvaartmaatschappijen... richting Lelystad Airport. Uh, en dat heeft in het verleden in andere Europese landen... wel eens een probleem veroorzaakt. Namelijk, die toestemming ja. die kwam er niet. Nee, dan lopen er ook twee dingen door elkaar... Um, dat gaat voor het geval er iets wat heet geloof ik... een verkeersverdelingsregel ingesteld moet worden. Dat wil zeggen als maatschappijen niet vrijwillig zouden kiezen... om vanaf Lelystad te gaan vliegen. Maar heb ik één ding geleerd in de afgelopen elf jaar... dat als er iets ingewikkelder is dan politiek... is het luchtvaartpolitiek. Want maatschappijen laten zich niet in de kaart kijken. Het heeft ook alles met concurrentieoverwegingen te maken. Ik ben er heilig van overtuigd... in die signalen hadden we een jaar terug ook... dat er voldoende maatschappijen zijn die zeggen... wij zien de kansen en de potentie om onze klanten... goed te bedienen vanaf Lelystad Airport... Nou, dan heb je zo'n verkeersverdelingsregel niet nodig, want dan doet de marktwerking gewoon zijn werk. En maar ik sprak een tijdje met de topman van Corendon eh, in deze uitzending en die zei wij verplaatsen deze zomer ons eh, in ieder geval twee toestellen naar eh, Maastricht-Aken, voor, voor, voor, voorheen Beek, eh, en we kijken ook naar Groningen en misschien gaan we wel helemaal nooit vliegen vanaf dat hele Lelystad. Ja, nou dat is precies wat ik net zei. Uh, iedere maatschappij vertelt op elk moment daar de eigen dingen. Van correnden hebben we al eens meegemaakt dat ze helemaal niet kwamen. En toen we wel kwamen en toen we niet kwamen. Dat heeft zo met de tijd te maken van het moment. Ja. Wat je ziet is dat correnden volgens mij, als ik goed uh, gezien heb... volgend jaar minder ruimte op Schiphol krijgt. Minder slotcapaciteit heet dat dan. Ja. En dus nu al wel, dat snap ik ook, met vliegtuigen ergens heen moet. Ja. Maar nogmaals, we gaan dat zien. Uh, we zien dat marktpartijen wel veel interesse hebben getoond... om vanaf leningen te gaan opereren. Omdat zo'n... Regionaal veld voor klanten, toch al een aantal opzichten, denk aan parkeren, denk aan omdraaitijd, denk ja, ja. aan bereikbaarheid van die vliegtuigen, aantrekkelijker is. U, u, nou, u, daar u, heb ik vertrouwen in. Ja, u zegt he, hebben getoond, u, u praat in de voltooid verleden tijd. Nou ja, we weten ook dat natuurlijk niet. Want ook dat is een proces wat uh, door allerlei vertrouwelijkheid uh, gebeurt. En ik denk dat uh, pas nu weer die marktconsultatie echt uitgevoerd kan worden. Ja. Als we uh, iets meer weten over hoe loopt die procedure dan in tijd Maar dan is er nog een uh, kans dat de Europese Commissie er een streep doorheen zet. Omdat een van de overwegingen kan zijn in de ogen van die Europese Commissie... dat de KLM op Schiphol wordt voorgetrokken ten opzichte van andere maatschappijen. En dat mag niet. Dat is in Milaan bijvoorbeeld gebeurd, dat weet u ook vast wel. Jawel, en zo zien we bij voortduring allerlei kanten waarop dingen niet zouden kunnen. Toen dus we hebben wel die kansen met elkaar. En ook de sector en het Rijk goed weten te pareren. Ja. Ik denk dat dit een veel simpeler verhaal is. Namelijk dat um, er een luchthaven bij komt. Daar komt dus capaciteit bij. In eerste instantie tot 10.000 vliegtuigbewegingen. heb je de stappen 4 en 7 naar 10.000 vliegtuigbewegingen. Ja. En uiteindelijk 45.000. Dat ligt hartstikke mooi in de metropoolregio Amsterdam. Is een aantrekkelijke locatie. Maar ja, als je dat openstelt en dat mag als rijk. en eh, partijen melden zich om van daaruit te gaan vliegen. dan gaan ze dus gewoon vliegen, heb ik altijd begrepen. Maar Omdat dat is iets anders dan. maar dat is iets anders dan noodgedwongen verplaatsen van anderen. en het voortrekken van de een. Ja, dus de vraag is of dat gaat gebeuren dat nodig is. Dat kan ik niet beoorden, dat moet hij aan de luchthaven vragen ja, nou ja. Of, aan, of aan Schiphol. U zit elf jaar in dit dossier, dan weet u toch ook dat Schiphol heeft gezegd... luister eens, wij willen verder doorgroeien. De KLM zegt, we hebben daar echt meer ruimte nodig voor onze intercontinentale connecties. En om Schiphol echt een mainpoortfunctie te laten behouden. En dus moeten die andere jongens daar weg. Dan, en die andere jongens willen niet weg, maar die moeten weg. Ja, en dan zit je toch ja. heel dicht bij het oordeel van zo'n Europese commissie... die zegt, nou dit gaat misschien wel niet. Behalve dan dat u één aanname doet die ik niet herken... dat ze we niet weg willen. Kijk, wat je ziet is dat, er dat ook ook Van, de, van de, de Heide van Corendon, de directeur daar... die heeft dat bene in deze uitzending gezegd. Wij willen het ja, gewoon moet... niet weg van Schiphol. U moet eens even luisteren wat hij op eerdere momenten gezegd heeft. Ook wel op momenten dat de opening dichtbij was, toen wilden ze ineens wel. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Uh, nogmaals, de dingen moeten de goede volgorde. Eerst de goede procedures, dan zijn we als overheid klaar. Ja. Dan kijken of er marktbelangstelling is. Is dat onvoldoende? Dan zou je aan de slag moeten met zo'n verkeer, verkeersverdelingsregel. Ja, dat, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Volgens ons constateren wij als overheid moeten doen. zorgen maar, dat die boel open kan. Zeker. Maar waarom bent u niet gewoon, als u dit wilde uh, en het kabinet dit wilde, waarom bent u dan niet? niet eerst eens in Brussel gaan informeren of dit überhaupt kan. Twee, of er überhaupt marktpartijen zijn die het zouden willen. Drie, of het luchtruim daar wel geschikt voor is. Uh, vier, misschien de luchtverkeersleiding uh, iets meer onder druk zetten... om sneller een nieuwe tekening te maken van het luchtruim. En vervolgens naar de bewoners toe met de rekensommen... dit betekent het voor de herrie omdat al die 15 punten, uh, die, daar gaat u van de vooronderstelling uit dat we dat niet eerst gedaan hebben. Natuurlijk zijn er allerlei gesprekken, die voeren wij overigens niet. Die voert Schiphollees Lees, het airport, met maatschappijen vooraf gegaan aan dit besluit. Natuurlijk is er alle een mogelijk overleg. Het herdelen van het luchtruim staat al in de luchtruimvisie. Dat is niet zomaar even een klein tekeningetje maken. Maar op basis van al die gesprekken was de constatering. Het goede groeipad is, misschien langzamer als we zouden willen, tot 10.000 vliegtuigbewegingen. Gewoon vanaf Lelystad, daar is belangstelling voor vanaf de markt. Dat kan technisch ook goed. Dan moet het luchtschuim gezien worden. Dan kan de luchthaven verder groeien. Dat is op basis van al die gesprekken de conclusie geweest. Die ja. is ook bevestigd overal en nergens. En dat is nog steeds waar ik denk dat het op uit gaat komen. U hoort een telefoon. En dat ja. betekent dat we contact hebben met Dries Roefing. Dries, goedemorgen. Hai, goedemorgen Sven. Wat een weer, hè? Geweldig, hè? Ongekend, zeg. 18 april, 25 graden. Het is uitgelezen terrassen weer vandaag en dat gaan we dan ook doen vanmiddag. Even een mooi glas rosé drinken met misschien wel zo'n klein granale kroketje erbij op mijn favoriete restaurant in Buitenvelders. Eigenlijk midden in de woonwijk daar zit een restaurant La Brochette. Ik kom daar al 25 jaar. We hebben zelfs ons huwelijksfeest daar gevierd. Maar je kan er ook heerlijk buiten zitten en dan waan je je voor even in Zuid-Frankrijk. Het enige nadeel daar is dat elk vliegtuig dat op de buitenveld het baan wil gaan landen... vrij laag over ons terras vliegt. En dat zijn er nogal wat. Ik heb wel eens op zitten letten... en ik schat toch in dat er om de drie minuten één laag overkomt. Dus wat mij betreft mag Lely staat zo snel mogelijk open. Ik begrijp dat de commissie Mer zich heeft gebogen... over dat milieueffectenrapport... maar dat de directeur van die commissie Mer... precies getrouwd is met de deskundige... die die commissie dus geadviseerd heeft om dat rapport nog eens goed onder de loep te nemen en aan te passen. Nou, daar zou je vraagtekens bij kunnen zetten, maar dat doen we niet. Wij wachten het vanmiddag op het terras in spanning af... en dan hopen we te horen dat Lelystad Airport in 2020 open mag... zodat er wat minder vliegtuigen over buitenvelden komen, Denderen... en Schiphol iets meer ontlast gaat worden, Sven. Treed je wel eens op in Overijssel? Vaak. <laughs> daar zijn ze denk ik niet zo erg met je eens. Een beetje verdelen. <laughs> okay. Daar gaat het om in de wereld. Goed, smeer jezelf goed in, zou ik zeggen. Dank je. Eh, tot morgen. Dank je wel, Dries. Terug naar de wethouder. Uh, Job uh, uh, Fakkeldij. Um, waarom gaat u eigenlijk weg? Ik heb uh, aan het begin van deze... Periode die nu afgesloten is gezegd. Als je bijna drie volledige periodes uh, uh, wethouder geweest bent, is het gewoon goed dat daar uh, nieuw bloed is. Uh, dan mag ik nog zeker een jaar of tien werken. Dus dan kan ik ook andere dingen gaan doen. Maar het is, uh, uh, het is uh, de mooiste baan die er is. Maar hij vraagt ook wel wat van je. En dan is het is gewoon goed om na drie periodes uh, uh, nieuw fris bloed in te laten stromen. Dat is bij onze partij ook heel gebruikelijk... om er niet meer dan drie periodes aan te besteden. Dus ik heb er vier jaar geleden al gezegd... het is mijn laatste rondje. Ja, uh, maar het is, betekent niet dat u uit het lokale of regionale bestuur verdwijnt... want u wordt tijdelijk gedeputeerde van de provincie... met als ja, portefeuille het vliegveld. Nee, nee, nee, dat oh, laatste niet. He, oh, dat, dat heb ik niet. Nee, hoor, nee, nee, nee, nee, want uh, de gedeputeerde van uh, Jaap Lodders die hier nu zit, die houdt gewoon dat vliegveld in de portefeuille, hoor. Nee, ik mag me met, uh, met milieu en energie en openbaar vervoer bezig gaan houden. Ja, weet je, openbaar, openbaar bestuur is dus toch een beetje verslaafd. Ik had dit scenario niet kunnen bedenken. Maar ja, soms gaan dingen zoals ze gaan. Ja. Is het dan zo dat u net op tijd... Uh, uw hele licht, uh, licht voor dat, uh, dat, dat vliegveld en de plannen daaromheen uh, in een fiasco eindigen? Nee, ik denk dat ik uh, jammer genoeg net weg ben voordat die echt opgaat. Dat is wel jammer. Soms hebben beslissingen zo'n was De een planning had ik de opening nog net meegemaakt. Want dan hadden we die nu al op uh, 1 april gehad. Um, en nu maak ik hem uh, net niet mee in de functie van de wethouder voor de gemeente Lelystad. Maar dat zal niet verhinderen dat hij gewoon open gaat. Wat zegt u tegen al die mensen die het een enorme gedram vinden... van de luchtvaartsector en van, uh, van u en van anderen uit de politiek... om dat vliegtuig er koetkekoet -koet door te drukken? Ik zeg dan drie dingen. Eén zeg ik, zeker alle mensen hier in de regio... maar niet voor niks zijn ze bijvoorbeeld in Lelystad en in Flevoland... Um, het merendeel echt uh, ferm voorstander van, uh, van uh, die luchthaven... De werkgelegenheidseffecten die heeft deze provincie echt keihard nodig. Twee, ik stel u de vraag, vliegt u zelf ook wel eens? Want dan vliegt u een vliegtuig als er niemand, niemand instapt. En drie, ja, drammen. Wie is nou begonnen met drammen voor of tegenstanders? Dat is een verkeerde type discussie. Die lucht, ik denk dat het goed is dat er een discussie gevoerd wordt over luchtvaart op nationaal niveau. Dat gaat ook gebeuren aan de hand van de notie van het kabinet. Maar niet over de rug van Lelystad, wat gewoon een goede toevoeging is en belangrijk voor de regio. Die nationale discussie voeren. Wat is de grootste fout? Geweest in dit proces? Ja, dat, dat, dat, dat is een vraag die ik mezelf ook, ook gesteld heb. Uh, ik denk voor een deel dat uh, misschien uh, we te veel op de techniek vertrouwd hebben, te weinig ons afgevraagd hebben, totaal als overheden maar de Rijksoverheid natuurlijk als eerste jaar... waar raakt dit nou eigenlijk allemaal? Hebben we daar qua communicatie voldoende zorgvuldig ingezeten? Nou, ik denk dat dat nu veel beter gaat... maar dat hadden we misschien veel eerder in, uh, in moeten zetten. Uh, als er al een fout gemaakt is, is het dat. En voor een deel, ja, je ziet dat uh, de economie een belangrijke factor is geweest... ook in een eerdere uh, uitstel. En nu die economie goed gaat uh, draaien... moesten we daarom misschien ook wel iets te snel allemaal in de hoogste versnelling. Is dit, uh, uh, laten we zeggen, toch wel het belangrijkste dossier... uit uw politieke leven geweest eigenlijk? Nee, er zijn er wel meer. Uh, met name de werkgelegenheid. De vestiging van de Inditex hier in Flevoland is een hele belangrijke aantrekker van de ja. woningbouw. Ja. Maar goed, de luchthaven is natuurlijk cruciaal voor de economische ontwikkeling van het gebied. Dus ja, het is een, hij staat er wel in de top drie. En toch bent u nog lid van de Partij van de Arbeid. Want uw eigen partij is helemaal gedraaid. Die was eerst voor en nu uh, toch niet meer zo voor. Ja, ik ben met overtuiging sociaaldemocraten lid van de Partij van de Arbeid. Ik heb uh, over die draaien van de Kamerfractie ook nog wel een paar uh, stevige gesprekken gevoerd. Gelukkig is mijn eigen fractie hier in Lelystad en de fractie in de Staten uh, vol voor. En ja, we zijn in dat opzicht gewoon een lokale partij die hun eigen afweging uh, mogen maken. Dat doen we dan ook. Goed. Over uh, vier minuten is het twaalf uur... en dan weten we uh, zo langzamerhand wat uh, de uh, conclusies zijn van die... Uh speciale uh, commissie. Uh, en ik zie hier nu uh, het bericht effecten van laagvliegen goed beschreven. De commissie MER heeft het geactualiseerde milieueffectrapport voor Lelystad beoordeeld. Ze vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Dat is een persbericht van de MER-commissie zelf. Nou, kijk aan, hebt u dat ook weer meegekregen? Zo is dat. Dus het gaat allemaal gewoon open? Dat denk ik. Dat goed. weet ik zeker. Hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. En een fijne dag. En dat geldt ook voor u. Zeldig. Tot morgen. Hey, uh, toen, uh, toen ik mijn vrouw vertelde dat ik bij een psychiater liep... toen vertelde zij dat ze ook bij een psychiater liep. Twee loodgieters, een barkeeper... en het zaterdag amateur 11.30 van Valenwijk is twee. Vertel. Caro en CRV. NTO Radio 1. Vrijdagavond van half acht tot half negen. Manjaren. Salina van den Hoed over koken voor gezinnen. De Kerkhoven kookt live met kliekjes. En we horen de vader van Chris Baiema over zijn smaakverlies. Luister naar Mandja. Vrijdagavond van half acht tot half negen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Soldaat van Oranje, de musical. De voorstelling die geschiedenis schrijft.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 Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland-Specialist Travel Essence. Wij gaan voor u een bijzondere reis samenstellen. Met één afspraak waar en wanneer u uitkomt. Uw wensen, onze lokale kennis. Travelessence.nl safe mini-opslag, geen ruimte. Krankzinnig toch, die huizenmarkt? Wil jij ruimer wonen zonder te verhuizen? Allsafe mini-opslag helpt jou slim om te gaan met je ruimte. Test hoe slim jij bent en win een trip naar New York. Ga naar allsafe.nl Heerlijke reizen down under. Travelessence.nl Beleg met Zinvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6% dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op zinvestnl slash Duits vastgoed. Sintfest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Vanavond in Tweedok. Het verhaal van vier burgers van Aleppo... die in opstand kwamen tegen Assad. Drie vluchten... Eén bleef achter in een stad vol conflicten en puin. A stranger came to town om vijf voor elf bij Human op NPO 2.